De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Naar verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Egyptenaren eisen dat Mubarak na 30 jaar aftreedt. De Nobelprijswinnaar El Baradei doet vandaag ook mee aan een demonstratie. In Tunesië zijn twaalf ministers vervangen, onder wie mensen die ook dienden onder het regime van de gevluchte president Ben Ali... De afgelopen tijd werd in Tunesië elke dag gedemonstreerd... tegen de interimregering. De demonstranten willen ook dat premier Ganouchi vertrekt... maar die wil blijven totdat er verkiezingen zijn gehouden. In Los Angeles is zangeres Gladys Horton... van de Motown-groep The Marvelettes overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit... met het nummer Please Mr. Postman. Het nummer is gecoverd door de Beatles en de Carpenters. Gladys Horton is 66 jaar geworden. Het weer, het is vrijwel overal helder, tussen de min 3 en min 6 graden. Overdag is het zonnig, de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Vrijdag 28 januari, goedemorgen. Wij noteren een klinkende overwinning voor premier Rutte. Met dank aan GroenLinks. We gaan weer naar Afghanistan. De missie naar Kunduz kan doorgaan. Een meerderheid, krap weliswaar, maar toch... van de Tweede Kamer is er voor. Het werd wel laat gisteravond in Den Haag. Een verslag van het debat krijgt u zo van onze verslaggevers. En u hoort natuurlijk de hoofdpersonen... premier Rutte en GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap, die uiteindelijk dan toch instemde met de kabinetsplannen. En we gaan natuurlijk ook op zoek naar meer reacties... op het doorgaan van die missie. Want onze internationale status mag dan wat opgewaardeerd worden. Het tandenknarsen van de achterban van GroenLinks... is luid en duidelijk te horen. Tweede Kamer... Het druk gisteren, want er werd ook gepraat over de OV chipkaart en daar blijkt maar weinig vertrouwen in strippenkaart mag nog even niet worden afgeschaft van de Kamer. Joris van der Kerkhoff stapt vanochtend in de wereld van de OV-chipkaart. En de kogel is door de kerk. De politie krijgt een nieuw pistool. Nou, helaas is niet het dienstwapen dat de agenten het allerliefst hebben. Jan Willem van der Poel van de Nederlandse Politiebond spreekt straks zijn verbazing uit over de beslissing. Egypte maakt zich op voor een dag vol protest. Verwachting is dat na het vrijdaggebed de Egyptenaren massaal de straat op zullen gaan. Laatste nieuws krijgt u zo van Nicole Vever. We kijken ook nog even hoe het gaat met Nelson Mandela. Loting voor de halve finales van het KVB.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 Na dagen debatteren is het dan eindelijk zover. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe missie naar Afghanistan. Omdat gedoogpartner PVV veld tegen de missie is... had het kabinet de steun nodig van andere partijen. De steun van GroenLinks was vooral belangrijk om een Kamermeerderheid te halen. Het verlossende woord kwam van fractieleider Jolande Sap. Voor de GroenLinks-fractie is er geen gemakkelijk nee tegen deze missie. Natuurlijk, bij een nee is er heel wat minder uit te leggen aan de samenleving. Maar dan zouden wij ook de kans missen om onze motie uitgevoerd te krijgen. En dat, voorzitter, dat past niet bij mij. En dat past ook niet bij de passie van GroenLinks... om bij te dragen aan een beter toekomstperspectief in Afghanistan. Wel wilde GroenLinks harde toezeggingen... dat de getrainde politieagenten niet ingezet worden als militair. Job Cohen van de PvdA vond het maar naïef... dat GroenLinks de belofte van het kabinet zomaar aannam. Ook al zijn die afspraken, die afspraken zijn op papier. Het is een papieren werkelijkheid. Het kan niet in die Afghaanse werkelijkheid gerealiseerd worden. En dat zorgde voor verontwaardiging bij Jolande Sap. Die vond dat de PvdA ook voor de trainingsmissie had moeten stemmen. U hebt nu op geen enkel moment met ons meegevochten... om in deze omstandigheden, waarbij de perspectieven zoveel beter waren... hier echt een goede missie van te maken. En meneer Cohen, eerlijk gezegd, als je politiek wil bedrijven... vanuit idealen en die ook echt wil realiseren... dan snap ik niet waarom je hier niet met ons in bent meegegaan. Ook van de ChristenUnie was het lang onzeker of ze het voorstel zouden steunen. De partij neigde lang naar nee, maar kwam uiteindelijk toch ook over de brug. Missie is namelijk erg belangrijk voor het Afghaanse volk... denkt ChristenUnie-voorman André Rauwvoet. In het besef, voorzitter, dat er geen garanties op succes zijn... en dat er risico's ook aan deze missie verbonden zijn... hebben we het vertrouwen gekregen dat de missie zoals die er na het debat uitziet... een bijdrage kan zijn aan de versterking van het vertrouwen onder de Afghaanse bevolking in de eigen politie en justitie. Dat vond ook D66. Fractievoorzitter Alexander Pechtold maakte zich wel zorgen... over het mogelijke gevaar van de missie. Natuurlijk zijn er risico's. Maar ik hecht veel waarde aan de woorden van de commandant der strijdkrachten... die zegt dat de veiligheidsrisico's tot een verantwoord minimum... beperkt kunnen worden. Net als GroenLinks had ook D66 een aantal voorwaarden om voor de missie te stemmen. Pechtold gaat er dan ook streng op toezien dat het kabinet de gemaakte afspraken nakomt. Ik hou het kabinet aan de toezeggingen uit de brief. Voor mij is een van de belangrijkste dat het kabinet er zegt alles aan te doen... de scheiding van politie, agent en militair ook in de Afghaanse praktijk door te voeren. En daarover vooraf afspraken gemaakt worden met de Afghanen. Premier Rutte zei tijdens het debat dat hij garant staat dat alle afspraken worden nagekomen. Kan volgens hem ook een moment komen waarop hij voorstelt om de missie te stoppen. Bijvoorbeeld als de toezeggingen niet worden nagekomen. Dan naar Egypte. Daar worden vandaag massale demonstraties verwacht na het vrijdaggebed. De regering heeft aangekondigd hard op te treden tegen de demonstranten. Ook Nobelprijswinnaar Al Baradei loopt mee bij een protestactie. Die zegt dat hij mee wil werken aan een overgangsregering. They want me to lead the transition, I will not let them down, but that's that's not my my priority right, right now, as I said, is to see a new Egypt and see, to see new Egypt through peaceful transition. And as I, as I said, I continue to call on the regime to understand that they be, better be listened, listened quickly, not use violence and understand that change has to come. There's no other option. Er moet verandering komen. Er is geen andere optie, zegt El Baradei. Sinds afgelopen dinsdag zijn er demonstraties in Egypte. De betogers willen dat president Mubarak na 30 jaar aftreedt. El Baradei wordt gezien als mogelijke tegenstander van Mubarak... bij de volgende presidentsverkiezingen. De strippenkaart moet nog maar even blijven, wil de Tweede Kamer. Er zijn problemen met de beveiliging van de OV-chipkaart... en die problemen moeten eerst worden onderzocht. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur vindt dat niet nodig. Volgens haar moet de beveiliging van de OV-chipkaart worden verbeterd... om fraude te voorkomen. Je moet die gaten uh, dichten die er nu nog zitten in de kaart en in de back offices En je moet ervoor zorgen dat uh, mensen die uh, dit doen ook opgepakt worden, ook een bestraft worden. Maar dat heeft wat mij betreft weinig tot niets te maken met het aanhouden van uh, de strippenkaart. Tweede Kamer wil dat het kabinet binnen een maand onderzoek doet naar fraude. En hoe dat verbeterd kan worden, hoe het voorkomen kan worden. Minister Schultz van Hagen weet wel wat voor kaart zij het liefst ziet. Wat ik wil is een hele goede OV-chipkaart die voor iedereen beschikbaar is... waarmee je bus, tram, trein overal in kan komen. Die niet vrouwdegevoelig is voor jouw privacygegevens... waarbij jouw uh, budget niet gekraakt kan worden... dus waar de reiziger uh, geen last van heeft. Op hef rond de OV-chipkaart ontstond toen de NOS aantoonde... dat het redelijk makkelijk is om het saldo op de kaart te wijzigen... en daarmee dus gratis te reizen. In Tunesië is toch weer een wisseling van de wacht geweest. Twaalf ministers zijn nu vervangen. Premier Ghanouchi komt daarmee tegemoet aan demonstranten... die protesteren tegen het feit dat er nog steeds mensen... uit het oude regime van de gevluchte president Ben Ali aan de macht waren. Ghanouchi wil hiermee het land iets democratischer maken. Dit min Demonstranten willen trouwens dat ook premier Gannucci vertrekt. Hij wil zelf aanblijven tot de verkiezingen zijn. Het gaat redelijk goed met de Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela. Hij werd eh, afgelopen woensdag opgenomen in het ziekenhuis na een klaplong. Maar volgens de huidige president Zuma was dat gewoon een routinecontrole. President Mandela, given his age, he has been getting to a hospital for check-up. I'm sure check-ups are more frequent than... When he was a healthy young man. This, as I understand, is een van de checkups. He had been in Cape Town and then flew to Johannesburg, and he went to the clinic for a check-up. Ziekenhuisopname van Mandela zorgde voor veel speculaties in Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikanen maakten zich zorgen over hun oud leider. We are very sad at the fact that he is in hospital, and I mean he is the man that God is here today through the struggles and his fight for freedom, and we are very grateful for that. So hopefully he gets out really, really soon, and we wish him a very speedy recovery. Zijn partij en de ANC zegt dat Mandela kan met gezondheidsproblemen die niet vreemd, zijn, die niet, kan ook met gezondheidsproblemen. Mandela kan met gezondheidsproblemen die niet vreemd zijn voor een 92-jarige. Neem een slokje water. De negenjarige jongen uit Spijken Nissen, die gisteren is vermist, is weer terecht. David Ballet werd gevonden in een trein naar Deurne, zegt de politie. Een conducteur van de NS die, uh, trof hem aan uh, slapend op de bank. Die vond het vreemd, zo'n klein ventje alleen en dan op dat uh, moment van de dag. Dus die heeft uh, de spoorwegpolitie erbij gehaald. En die kwamen erbij, ja, die herkenden hem eigenlijk direct van het, uh, van het Amber alert Het signalement klopte, dus hij is vervolgens uh, uit de trein gehaald. Ja, het is nog niet duidelijk waarom David in de trein zat. Hij maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed. Voor zover wij uh, weten was hij vooral slaperig en hongerig. Hij is natuurlijk toch een hele dag onderweg geweest. En hij zou in uh, goede gezondheid zijn. We gaan van hem horen wat zijn belevenissen geweest zijn die dag. Want dat weten we natuurlijk niet. Hij is toch een dag uh, onderweg geweest. Maar voor zover wij uh, hebben kunnen nagaan nu is hij in goede gezondheid. Maar was hij alleen heel erg moe. De politie gaf gisteren een Amber Alert uit voor de autistische jongen. Hij was middags namelijk niet thuisgekomen om te lunchen. Een extra domper voor de bergers van de gekantelde tanker in de Duitse Rijn. Er is namelijk waterstof gevonden in het schip. Dat kan een gevaarlijke explosie veroorzaken, zegt de Duitse dienst van water- en scheepvaart. Wanneer een tank afgerissen werd, kan de zure verspritsen. En die würde dan als wolke zich in de omgeving niederschlagen. Er wordt nu stikstof toegevoegd om explosiegevaar te verminderen. Drugsmokkelaars in Mexico hebben een creatieve manier gevonden om drugs over de Amerikaanse grens te krijgen. Met een reuze katapult schieten ze de pakketten marihuana nu de Verenigde Staten in. Volgens de grenspolitie is het niet nee, is het wel onmogelijk, is het onmogelijk om de smokkelaars tegen te houden. There's all types of desperate attempts. Every time you make a, a strong measure to counter smuggling organizations, they try to find a way to adapt, whether it be tunneling under the borders or trying to catapult over. Ja, nou het is toch niet helemaal onmogelijk, want de Mexicaanse politie... heeft de katapult in beslag genomen, samen met 20 kilo marihuana. De daders waren er al vandoor. Op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht staat een echte Rembrandt te koop. Portret van een man met handen in zij. Is typisch Rembrandt, zegt een woordvoerder. Het schilderij is een portret van een man in zijn dertiger jaren. Hij staat uh, met zijn handen in de zij... ...zeer zelfverzekerd. Uh, de kleuren van het portret zijn uh, bruin met, met uh, geel goudachtige tinten. Uh, en typisch voor Rembrandt van die gloeiende kleuren. En dat er een schilderij van Rembrandt nu te koop is, is natuurlijk erg bijzonder. Het schilderij is in een periode gemaakt dat Rembrandt bijna geen portret maakte... ...omdat hij in 1656 16, niet is gegaan... En dit portret dateert van 1658. En de enige andere die we kennen, uh, dat is die van Catalina Hoogzaad, die een tijdje in het Rijksmuseum heeft gehangen. Interesse? Hm. Doe maar. Ja? Oké. Okay. 34 miljoen is de vraagprijs. Okay. No. Een jaar geleden werd het schilderij voor 11 miljoen minder geveild. Even mijn creditcard pakken. Uh, in Los Angeles is Motown-zangeres Gladys Horton van de Lets overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit met dit liedje. Hey. Heerlijk. Please, Mr. Postman werd later nog gecoverd door onder andere de Beatles en ook de Carpenters. Horton was 15 jaar toen ze het nummer zong. Ze overleed op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Want de Amerikaanse beurzen die bleven rond de niveaus van eergisteren hangen. Alleen de Nasdaq pakte er wat bij. Beleggers kregen te maken met tegenvallende cijfers over de werkloosheidsaanvragen. Overwegend goede bedrijfsresultaten hielden de boel dan nog wat in evenwicht. Dow Jones sloot gelijk aan het slot van eergisteren. Nasdaq won wel 16 procent. Japan wordt er weer gehandeld. Nikkei staat op een verlies van 19 procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zes. De allereerste studente is afgestudeerd aan de Liverpool University met een master's grade in Beatles. Oftewel, aan de Engelse universiteit kun je een academische studie volgen in Beatles. Een van de belangwekkendste groepen uit de historie van de popmuziek. Die studie is trouwens best pittig. En zeker academisch van inhoud, volgens de Canadese Mary Lou Zahlen Kennedy. Zij is namelijk de eerste afgestudeerde student die de betekenis onderzocht van de muziek van de Beatles. Resultaten van haar onderzoek zijn nog niet gepubliceerd.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 We moeten Hey, you've got to hide your... Beatles met Hide Your Love Away. Het komt trouwens uit de film Help, het is uit 1965. U hoorde een fluit, werd gespeeld door Johnny Scott... en het so was het so. eerste nummer waarop een sessiemuzikant meedeed. Ja, ik dacht, ik doe nog wat academische kennis erbij. Heel knap voor jou. Mary Lou Zehalen Kennedy is professor in de Beatles. 17 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof in Den Haag. Want er is Joris vannacht niet alleen besloten in de Tweede Kamer dat we naar Koendoes gaan, maar ook iets over een strippenkaart. Ja, de strippenkaarten mogen mee naar Koenders. En als ze dan weer terugkomen na 16 weken uh, politietraining... dan kunnen ze die strippenkaart hier in Nederland nog steeds uh, gebruiken. Is het idee althans... Uh, nou, of die aantallen precies kloppen, weet ik niet. Maar het idee is in ieder geval dat die strippenkaart... nog een tijdje moet blijven bestaan naast de OV-chipkaart. Dat speelt voornamelijk uh, in uh, delen van Zuid-Holland... Uh, waar uh, de OV-chipknip nog, uh, nog niet uh, uh, is ingevoerd. In Rotterdam is dat al wel gebeurd, andere delen nog niet. Um, en hier op het station in Den Haag, in de kou, goed ingepakt. Er staat de mevrouw te wachten op de bus naar, naar Klingendaal. Hebt u uw strippenkaart nog? Ik heb een jaarabonnement en dat is veel goedkoper. Dus je helemaal geen last van die strippenkaart en OV-chip? En... Ja, ja, ik heb ook nog een chipkaart, OV-chipkaart. De eerste keer dat ik gebruikte, ging er twee keer 10 euro af. <lacht> dat was niet leuk, maar ik kreeg het weer teruggestort. Moest dus... moest u dan allemaal doen? Ik moest uh, naar uh, de HTM-kantoor en, uh, nou ja, en daar uh, deden ze nu moeilijk, hebben ze even nagekeken. En omdat het de eerste keer was, dus dan uh, heb je altijd wat. Uh... <laughs> ja, wat gedoe. En dat jaarabonnement, moet u dat dan wel ergens langs halen voordat u naar binnen gaat? Nee, nee, nee hoor, ik laat het even aan de chauffeurs zien. Dus, uh... Ja. Dat is eigenlijk het allerhandigste. Eigenlijk moet iedereen maar een jaarabonnement ja, nemen. Daar ja. heb je nergens ja, last van. Ik ook je reis twee maanden gratis. Dus. Hoe duur is dat voor een heel jaar? Nou ja, ik uh, heb één ster en dat is 420 of zoiets. En hoe ver kunt u dan? Centrum, één ster. Dus uh, maar ga ik buiten dat uh, ster, dan moet ik uh, bijstempelen, dus uh, chippen. Ja, want dat kan dan straks niet meer met de strippenkaart. Alhoewel de Tweede Kamer besloten heeft... Ja. dat die strippenkaart, vanwege de fraudegevoeligheid van die OV-chipknip... dat die strippenkaart nog een tijdje moet blijven. Oh, niet dat uh, 3 februari? Want uh, ze maken bekend dat uh, 3 februari afgelopen is. Ja, wat de Tweede Kamer betreft. Maar dat hebben ze een paar uur geleden pas besloten, zo laat. Uh, nou ja, moet dat toch maar nog maar even blijven, die strippenkaart. Oh, ja, nou, dat zal heel fijn zijn voor de mensen die een strippenkaart gebruiken. Je gaat niet zo'n apparaatje kopen om uh, een beetje stiekem extra geld erop te storten, zodat het u geen geld kost, hè? Want het is te hacken. Oh. Dat wist ik niet, maar... Misschien via een slim neefje? Oh, nee, nee, nee, nee. Da, da, nee. Eerlijk duurt het langst, hè? Dank u wel voor deze fijne woorden op deze koude ochtend. Ja, ik wens u een heel fijne dag. Ja, ik u ook. En een fijn weekend. Ja, oh ja, het is al bijna weekend. Ja, lekker ja. werken. Dus, uh... Nou, werk. Ga ik, dat, ga ik dat ook doen. Ja. Het is vrijdag en het is inderdaad bijna weekend. En ook bijna 3 februari 2011. Maar die strippenkaart die blijft waarschijnlijk voorlopig nog wel eventjes. U hoort later meer van Joors. Tien van half zeven. Ja, het was een zware beslissing voor GroenLinks. Maar de partij heeft dan toch besloten in te stemmen met de missie naar Kunduz. Harde kabinetsgarantie dat de opgeleide Afghanen... niet voor militaire gevechten ingezet zullen worden... trok de fractie uiteindelijk over de streep. Niet de hele fractie. Eentje niet. Ineke van Gent meent dat de missie toch te militair wordt en stemt als enige fractielid tegen. Ja, ik stem tegen omdat ik na lange afweging, en ik heb er natuurlijk heel goed over nagedacht, uh, ja, vind ik toch uh, dat deze civiele missie, zoals het uh, heet, binnen de context van Afghanistan nu. Ja, volgens mij niet tot succes gaat leiden en te hoge risico's met zich uh, meeneemt. Uh, ja, dat heeft mij een lange afweging ertoe gebracht om uh, niet voor te kunnen stemmen. GroenLinks heeft altijd gezegd dat deze missie is te groen, te, te militair. Maar u zegt eigenlijk de risico's gaven voor mij de doorslag. Nou ja, kijk dat die F-16's meegaat... en dat er allerlei veiligheidscondities ingebouwd moeten worden... geeft ja, in mijn overweging ook wel aan... Uh, dat de omstandigheden voor een civiele missie in Afghanistan nu, ook in Kunduz... uitermate ingewikkeld zijn, uh, zo niet onmogelijk. En dat heeft mij ertoe gebracht dat ik dit niet uh, kan steunen. De situatie in Afghanistan is dus te gevaarlijk, of in Kunduz te gevaarlijk... Of voor het uh, opleiden van gewone civiele politie. Maar u wilt er dus niet heen gaan om daar te helpen het gebied veiliger te maken. Ik zou graag willen dat het daar veiliger wordt. Ik zou graag willen dat een puur civiele missie daar tot een succes zou kunnen leiden. Maar daar heb ik op dit moment te weinig vertrouwen in dat dat gaat slagen. En ik, mijn vrees is groot. En dat is mijn persoonlijke afweging geweest dat het toch in een militaire missie zal eindigen. Er wordt bij GroenLinks vaak gesproken over uh, het passivistische verleden van een aantal partijen waar GroenLinks uit, uh, uit ontstaan is. Speelt dat bij u ook een rol? Uh, in de huivering mee te doen aan een NAVO-missie, een militaire organisatie? Ja, je geschiedenis speelt altijd een rol, zoals dat voor ieder mensen natuurlijk uh, is, want uh, je maakt een politieke ontwikkeling door. Uh, ik maak voor elke missie uh, maak ik een, eigen, maak ik een afweging, dat doet ook uh, de hele fractie. Ja, en deze missies, ik heb anderen natuurlijk uh, ook wel uh, gesteund, ook sommigen niet, uh, Ja, is voor mij uh, onvoldoende garantie om daarmee te kunnen instemmen. Wat denkt u dat de achterban zal doen nu de fractie in meerderheid toch heeft ingestemd met deze missie? Nou, ik kan u verzekeren dat er een levendig uh, debat is uh, binnen GroenLinks. Dat was ook al voor uh, vandaag. Uh, dat is al enige tijd. Dat heeft u natuurlijk ook allemaal uh, gevolgd. Verzet? Ik hoop uh, dat wij uh, een goed, uh, goed debat met onze achterban uh, zullen hebben. En uh, nou, ik ben ook uh, graag bereid aan mijn bijdrage aan te leveren. Bent u bang dat het stemmen gaat kosten ook? Ja, kijk, in dit soort uh, gevallen, ik heb zelf ook wel eens situaties uh, meegemaakt... toen ik samen met Femke Halsema uh, voorstelde om de hele verzorgingstaat uh, te reorganiseren. Uh, dat je dan veel uh, druk en tegendruk en van alles en nog wat in de partij uh, kan meemaken. Uh, ik vind dat je daar ook voor moet uh, staan als je overtuigd bent uh, uh, van je zaak. Een uh, fractie maakt natuurlijk uiteindelijk een eigen afweging. Uh, het liefst doe je dat uh, met z'n allen. En uh, vandaag uh, was het voor mij... Uh, alles afwegende. Uh, toch te lastig om uh, hiermee in te stemmen. Ineke van Gent van GroenLinks doet als enige van de fractie niet mee en is tegen de missie naar Koenders. Michiel Breedveld sprak met haar. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Ajax heeft zich makkelijk geplaatst voor de halve finale van het KVB-Bekertoernooi. De Amsterdammers versloegen nak met 4-1. Ploeg uit Breda kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Ida Balday... Staat het dan nou goed? Ja. ja. Voor scoorde de Jong voor Ajax nog 1-1 en Soulemani de 2-1 uit een strafschop. In de tweede helft maakte Anita 3-1 en door een schitterend doelpunt van Soulemani werd het uiteindelijk 4-1. Siem de Jong geeft toe dat Ajax niet goed begon. Het begon uh, niet zo goed, nee. Uh, we kwamen uh, vrij snel achter uh, ja, door weer een uh, beetje hetzelfde als het afgelopen weekend. En dan een bal ergens middenin. Een beetje kappen en draaien. Zachtje. je? Het gaatje in de, in de hoek? Ah, nee, ik, uh, ja, ik schoot hem gewoon uh, richting de goal een beetje en uh, ja, hij zat goed in het doekje. En is het dan, als jullie langs zij komen en voorkomen, is het dan gebeurd? Nou ja, wel als we wat eerder die 3-1 uh, maken. We krijgen genoeg kansen. Tweede helft al en, uh, ja, dan, wachten we en dan laten we het eigenlijk na en dan uh, gelukkig scoren we nog wel 3-4-1. Uh, Alleen we hadden het onszelf iets makkelijker kunnen maken.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 Ja, dus, uh, ik vind dat we moedig hebben gespeeld. Uh, we, hebben, we, hebben, we zijn niet uh, gaan inzakken. En, uh, ja, in de tweede helft, de laatste kwartier, lopen ze uit naar 3 en 4. Ja, dat kan gebeuren. Dat, uh, maar ik kan niet zeggen dat we het slecht hebben gedaan. Dus. Wat dacht je na 7 minuten 0-1? Iep Ja, wat ik uh, eigenlijk voor de wedstrijd ook al dacht, dat we, dat we, dit, uh, dat we een kans hadden. en uh, Dat gevoel leeft in de groep. En uh, ja, Het is heel jammer. Ik vind, maar, wat ik zeg, ik ben niet... Uh, niet uh, ja, kijk, soms uh, ga je naar Amsterdam en dan, uh, dan is het kansloos. En vandaag hebben we niet uh, zo gespeeld. Hebben we hebben in ieder geval uh, met een pan gespeeld en uh, moedig. En dat, uh, het, is niet, het is niet een uh, gelopen, gelopen wedstrijd geweest. Dus, uh... Ik hoor bij jullie bij Nak altijd zeggen we hadden liever de Beker gewonnen en, uh, en ja. dan zondag voor de Competitie niet. niet. Uh, nou moeten we maar nou andersom, hè? Ja, sowieso. Kijk, uh, we hadden ze het liefst alle twee gewonnen natuurlijk. Maar als we dan toch mochten kiezen, dan is de Beker de snelste weg. Maar uh, ja. Ik zie gewoon zeker kansen zondag. Als dus thuis uh, kunnen we nog opportunistische spelers. Dus ik, uh, ik zie dat al zitten. En, uh, ja, nogmaals, ik ben. Uh, ik ben blij dat we in ieder geval zo hebben gespeeld. En niet als een uh, stelletje mietjes uh, op eigen helft constant. Al is dat ook gebeurd, maar we hebben wel de intentie gehad om vooruit uh, druk te zetten. Blijf met nak problematisch in de beker. Altijd maar vervelende ja, uitwedstrijden. Ja, ja, we hebben altijd. Uh, Vandaag zijn we er weer door genekt. En uh, ja, in de beker we hadden het niet zo heel gedaan. We hadden de Heerenveen uitverslagen. En, uh, maar ja, Ajax uit, dat kan gebeuren. Dat is, uh, dat is jammer. Ja. Nak nou, is genekt. Loting leverde de volgende halve finales op. FC Twente tegen FC Utrecht en Ajax tegen RKC. Die wedstrijden worden gespeeld op 2 maart. Dan naar Flappy, de ijskornijn, vliegende Hollander. Natuurlijk hebben we het over keeper Edwin van der Sar. Hij heeft bijnamen genoeg, maar hij stopt ermee. Na 21 jaar houdt hij het voor gezien. Hij keept nu nog bij Manchester United. Maar na dit seizoen is het echt klaar. Nou, ik wil niet zeggen dat het Heilige Vuur er niet meer, niet meer is. Dat, uh, dat niet. Maar uh, ik wil graag op een goede manier maar zeggen, aan, de, aan, de, aan de standaard die ik aan mezelf, uh, mezelf zet eigenlijk. De,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 Op dit moment is dat, is dat nee inderdaad, dus uh, ik heb uh, eigenlijk geen zin om, om, ja, om, om, die, om die lijn naar beneden te, te gaan eigenlijk. Ik, uh, ik ben heel blij dat ik hier uh, die kans heb, heb nog gehad om, uh, om op het hoogste niveau uh, te kunnen laten zien wat je, wat je kan. En uh, dat wil ik graag op, uh, op deze manier houden eigenlijk. Prachtige carrière, ruim 21 seizoenen. Eerst het hoogtepunt, wat is dat? Allermooiste uh. moment voor jou.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 dat is wel, ja, het zijn wel de momenten eigenlijk die, uh, die, die heel warm zijn. En, uh, kijk, je hebt, uh, ik heb mooiere reddingen gemaakt. Maar het belangrijkere, I doubt it. Edwin van der Sar was dat vanuit Manchester. Tegen collega Vlado Veljanoski. Meer over het uh, einde van uh, van der Sar in de voetbalwereld. Uh, want hij stopt na dit seizoen. Zoveel is duidelijk. Vindt u op onze website nos.nl .no. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Een Kamermeerderheid staat achter de missie naar Koenders. Regeringspartijen VVD en CDA konden ook rekenen op de steun van de oppositiepartij GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP. GroenLinksleider SAP sprak van een zware afweging, maar verwees naar de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan... en ze benadrukte dat die moeten worden nagekomen. Premier Rutte zei in het debat dat hij daar persoonlijk garant voor staat.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 De regering van Egypte heeft aangekondigd hard op te treden bij demonstraties tegen het regime van president Mubarak. Na verwachting wordt er vandaag massaal gedemonstreerd na het vrijdaggebed. Egyptenaren eisen dat Mubarak na 30 jaar aftreedt. En in, in Indonesië zijn zeker 11 mensen omgekomen bij een brand op een veerboot. Tientallen passagiers zouden nog vastzitten op de boot die vanuit Java onderweg was naar Sumatra. Aan boord waren zo'n 200 mensen. De helft van de passagiers is gered. Dat zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is buiten behoorlijk koud. In het hele land vriest het licht en in Groningen en delen van Drenthe is er zelfs sprake van matige vorst. Dat betekent dat het kouder is dan min 5. Het is helder en dat blijft vandaag ook zo. Misschien dat er vanmiddag hooguit wat onschuldige stapelwolkjes voorbij drijven. Maar verder is de hemel strak blauw en kunnen we genieten van de winterzon. Het blijft vandaag wel koud met middagtemperaturen rond het vriespunt. In het noorden is het net iets onder nul en in het zuiden net iets boven nul. Ook staat er een stevige wind, waardoor het ook nog een stukje kouder aanvoelt. En dit koude, maar zonnige weer hebben we te danken aan een groot hoge drukgebied dat boven Nederland ligt. Daardoor komt de wind uit oostelijke richtingen en stroomt er dus koude, maar vrij droge lucht boven het land uit. Dus weinig wolken, geen neerslag, maar lage temperaturen. De komende dagen blijft het hoge drukgebied in onze buurt liggen en verandert er weinig aan het weer. Het blijft koud, droog en vrij zonnig. Kortom, fantastisch Hollands winterweer.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 Het wordt opnieuw een spannende dag voor Egypte. Verwacht wordt dat mensen na het vrijdagmiddaggebed massaal de straat opgaan. Afgelopen dinsdag begon in het land de opstand, de opstand tegen het regime van president Mubarak. Gary van Pinksteren, die stuurden we maar eens naar een Egyptisch café. Kijk, nou ben ik er. Hier buiten staat Café Massasik. Dat is een Egyptisch café hier in Amsterdam-Noord. Even naar binnen lopen. Kijk, hier binnen is het druk...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 En hij heeft ook de politieapparaat helemaal achter zich. Heeft u contact gehad met uw familie of vrienden ja. in Egypte? Ja, heel veel, heel veel de laatste dagen. Wat zeggen zij? Ja, wat mij verpast, dat er uh, te weinig mensen zich mee bezighouden. En die zorgen gewoon dat ze naar het werk gaan, s s'avonds ook thuis komen. En vermijden dat... Uh, dat ze bij de grote demonstraties komen. Dus wij zien hier 100.000 mensen als heel veel. Maar 100.000 van 80 miljoen is niet veel. Als u met uw familie belt, wat zegt u dan tegen ze?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 Hoeveel uur per dag zit u nu televisie te kijken? Uren, uren elke dag. Ik kijk naar Ezer omdat Ezer besteed besteedt veel meer tijd aan. Ze laten echt een hele uur een demonstratie zien. Dus je ziet eigenlijk wat er gebeurt op straat. Na het vrijdaggebed zijn er weer demonstraties gepland. Wat verwacht u daarvan? Ja, heeft een moeder gevoel aan de rijk. Hij heeft een moeder gevoel aan de rijk. En de mensen die willen dat de mensen de mensen de de mensen de ik ben met al die demonstratie eens en ik hoop dat het eigenlijk resulteert dat Mubarak toch zegt, jongens, het is genoeg geweest en ik ga toch de fakkel aan een, iemand anders afgeven. Zijn de verwachtingen van Egyptenaren in Nederland? Verslag was dat van Gary van Pinksteren vanuit Egyptisch café Mazazik in Amsterdam-Noord. laatste nieuws vanuit Egypte over hoe de afgelopen nachtwacht was. Redelijk rustig was die. En de verwachting voor vandaag de vrijdag dus krijgt u straks van onze correspondent in Egypte Nicole Lefever. Bijna tien over half zeven, dit is het NOS Radio 1-journaal. Ook geprotesteerd werd er in Boedapest, hoofdstad van Hongarije. Gisteravond weer duizenden mensen de straat op... tegen de nieuwe mediawet van de regering Orbán. Die mensen, die demonstranten, zijn bang dat die wet de persvrijheid in gevaar brengt. Correspondent David-Jan Godva op bezoek bij een van de organisatoren van het protest. In de Roja Utsa, de Rozenstraat, is uh, het kantoor... Van Amnesty International. En Amnesty International is een van de organisatoren van de demonstratie van vanavond. Een ruim appartement, dat wel. Maar helemaal volgepropt met dozen, met archieven, met bureaus en aankondigingen natuurlijk voor de demonstratie van vanavond. Ook redelijk vol met, uh, met mensen die zometeen meegaan naar het parlementsgebouw waar de bijeenkomst wordt gehouden in de keuken van Amnesty International zit ik met Dori Atol, de campagneleider van van Amnesty hier in, uh, in Hongarije. Wat is er nou zo slecht aan deze mediawet? We think that this media law uh, brings unnecessary and disproportionate restriction on media in Hungary. Die wet, zegt ze, is disproportioneel en Onnodig in de beperkingen die hij uh, aan de media in Hongarije oplegt. Obviously, as other human rights and activists pointed it out, there are a lot of concerns about this law in terms Het is niet of international voor niets human rights. dat er zoveel mensen, activisten hier in Hongarije. bezorgd zijn over die wet, want die treedt allerlei mensenrechten met voeten. De vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. En daarom is dat protest zo groot. De hele bubs komt naar buiten met de tram zometeen naar het plein voor het parlementsgebouw. Waar gaat het nou eigenlijk om met die mediawet? Wel, in principe wordt er van alles en nog wat geregeld voor alle media... Radio, televisie, kranten en internet. En het grootste bezwaar van de mensen hier aanwezig, maar ook in Brussel bijvoorbeeld, is de instelling van een nieuwe mediaautoriteit die de bevoegdheid heeft om klachten te beoordelen. En dat kunnen klachten van allerlei aard zijn. De oppositie is natuurlijk bang dat vooral hun media het kind van de rekening zullen worden, omdat in die commissie, in die autoriteit vooral aanhangers van premier Orbán zitten. De manifestatie staat op het punt te beginnen. Ik sta hier met, uh, met Dori van Amnesty International, een media raad, een media autoriteit die de media in de gaten houdt. Wat is er nou eigenlijk op tegen? Well, first of all, the way they were appointed, the president of the media authority was appointed by the prime ministers, and also the way the other members Allereerst were selected. Allereerst zegt ze de manier waarop ze benoemd zijn. De voorzitter van die raad, die is rechtstreeks benoemd door de premier, is dus politiek afhankelijk van hem en verder de manier waarop ze uh, verantwoording af moeten leggen is eigenlijk heel slecht geregeld. Um, nou hebben jullie ook de steun van Brussel, heel duidelijk van de Europese Unie. Is dat belangrijk voor, voor jullie? Of course it is important. All external pressure is important. Natuurlijk is het belangrijk dat die steun van de EU er is. Uh, maar het is ook belangrijk dat we steun hebben van andere internationale organisaties. Zoals bijvoorbeeld Amnesty International, dat wereldwijd werkt. Maar het belangrijkste is, zegt ze, toch de steun van de Hongaarse bevolking. Want daar draait het uiteindelijk om. Waarom kan jou ooit staan wanneer Twaalf minuten over half zeven is het luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Tegen Polen, zo heet het fotoboek van Raymond Rutting. Persfotograaf bij de Volkskrant en Sascha de Boer... beter bekend als presentatrice van het 8 uur journaal van de NOS. Rutting zag vooral veel penguins op de Zuidpool. De Boer beleefde een avontuur met sleehonden op de Noordpool. Komende zondag gaat een expositie open op landgoed zonder straal in Hilversum. Jeroen Wielaard bekeek het boek met beide fotografen. Nou, dit is die foto die er trouwens later bij is gekomen, hè? Ja. Die, uh, van die honden, die hondenslee. Het is vlak voordat ze op hol slaan. En ik zat in mijn eentje op die slee. En je ziet die honden hier ook oh, kijken, die voorste, die zegt tegen die andere: hé, hey, weet je wat, we gaan er vandoor. En die andere kijken van, hé, hey, ja, leuk plan, leuk plan. En die achterste hier zo, die kijkt naar mij, op die slee, zo, ah, ze ziet het niet, het valt er niet op. En uiteindelijk geluk, was het gelukt om die honden uh, tot stilstand te brengen. Met een of ander soort ankertje of zo, dat duur je dan in de sneeuw. En op een of zo, dat reageerde ze helemaal niet op. Dat zie je, altijd, dat zie je altijd in films, of in tekenfilms, weet je. gooi ze zo'n anker buiten yeah. boord. Yeah. Uh, maar yeah. uh, ja, het, het ziet er goed uit, het boek. Een kantelboek. Had, uh, een een kantelboek, aard, ja. En echt uh, letterlijk en figuurlijk een ja. tegenpoolboek. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben toch ook een beetje natuurfotograaf geworden ja. in dit, dit boek. Maar er staan wel natuurlijk mensen in. Ik vind uh, vooral die foto van uh, die, die de mensen op Antarctica... dat vond ik zo vreemd. Ja, dat is bizar. Dat is bizar. Dat is bizar. Dat is waar, uh... En dan... In het warme zand en uw zwembroek? Ja, dat is heel ja gezegd. Ja. Ja, ja, Hier gewoon in het badpark ja. en dan lekker daar zitten. Terwijl je, daar zie je nog de sneeuw. Ja. Tegenpolen. Hebben jullie muntjes opgeworpen? Welke pol? Nee, want wij gingen toevallig al allebei, los van elkaar. En zo kwam ik eigenlijk ook met Raymond in aanraking. Want ik wilde weten uh, hoe je je camera beschermt bij min 30. En uh, toen zei de camerazaak waar ik was... van, nou dan moet je even Raymond Rutting bellen, want die is op de Zuidpool geweest. Dus ik bel hem op en nou, na een tijdje kletsen zei hij al snel van... Zeg, als je dan terugkomt, gaan we exposeren samen. Ja. Nou ja, je is toen naar de Noordpool geweest. We hebben eigenlijk een beetje, in de, echt, dertelke figuurlijk in de ijskast laten liggen. En uh, na een uh, na anderhalf jaar uh, nou, kwamen we elkaar weer tegen. En toen zeiden we, nou, we zouden nog een expositie doen. Zullen we het dan nu maar doen? Nou ja, dat, en dat is volgens mij nu 2,5 maand geleden. Ja. <laughs> en zie hier een boek, een tentoonstelling. Nou, Rondreizende tentoonstelling. Rondreizende tentoonstelling zelfs. Dus kan niet op. Honden, zonder zondende mensen, penguins... In gebieden die tegenpolen zijn, en toch vooral bekend staan vanwege een enorme problematiek. Ja, en dat is ook. Smeltende kappen. Uh, smeltende kappen. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik daarheen ging. En ik had daar ook verwacht om uh, iets van het klimaat, de klimaatverandering aan te treffen. Alleen het was net toevallig een hele strenge winter geweest. Uh, op het moment dat je praatte met mensen met uh, de Inuit, dan hoorde je. Hoe het weer toch aan het veranderen was. Ook al was het niet zichtbaar. Je zag geen smeltend ijs, uh, smeltende sneeuw. maar je hoorde het wel. En dat was bijvoorbeeld. Het, het weer wordt namelijk heel onbetrouwbaar daar. En vlak voordat ik daar was. waren er ook twee uh, Inuit verdronken met een sneeuwscooter. omdat. Ja, dat weten ze gewoon niet meer wanneer het ijs nog wel of niet begaanbaar is. Want dat af. Ja, het valt van onderaf. Dat was natuurlijk wel de problematiek die ons bond. En daarvoor hebben wij ook in het, uh, zo in het gele plaatje besloten om uh, zeg maar de opbrengst van dit boek voor onze opbrengst van het boek. Position, en de in de, expositie. De, van de foto's. en onze lezingen en uh, gezamenlijke lezingen... om dat uh, ter beschikking te stellen aan een project in India. En dan zou je zeggen, Antarctica, Noordpool, India... wat heeft het met elkaar te maken? Hè? Uh, nou, dat heeft in zoverre met elkaar te maken... dat in India stoken heel veel mensen op uh, hout. En uh, dat betekent dus dat uh, de houtkap uh, zorgt mm -hmm. ervoor dat de bomen weer verdwijnen. Uh, de koeien die daar leven op het land... Die uh, stoten, hebben natuurlijk heel veel koeienpoep, dat wordt zo op land gegooid, heel veel CO2 uitstoot. En uh, wij hebben na de uh, uh, zeg maar, overleg besloten om uh, voor een dorpje daar 250, nee 100 biogasinstallaties te kopen. Tenminste, van de opbrengst, kijken hoe ver we komen natuurlijk. Uh, en die biogasinstallaties die zorgen ervoor dat de mensen met, met koeienpoep eigenlijk. Met de koeienpoep. Als je twee koeien hebt, dan kun je elke dag kun je met je hele familie kun je daar uh, eten maken. En, uh, want het Verkopen, zijn, gewoon, het zijn ja. klimaatneutrale uh, oh, gasfornuisjes. Waardoor jullie uiteindelijk nog eens een keer naar die Polen terug kunnen... en constateren dat het meevalt. Dat zou mooi zijn als die paar <laughs> klimaatneutrale oventjes dat de Polen hebben gered. Dat denk ik niet, maar ik denk wel... Alle kleine beetjes helpen ook hier. Ook de bibliotheken moeten mee in de vaart der volkeren... en daarvoor is de plug-in bibliotheek bedacht. Wij horen u denken, wat is dat nou weer? Blijven luisteren, u hoort het zo. Is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Hij is rustig op de weg. Eén file bij Rotterdam richting Europoort op de A15. Er staat tussen Hoogvliet en Spijkenis, drie kilometer. Wijnand, droog, zonnig, beetje vorst, maar geen ijs... Het wordt een nee, rustige ochtendspit. Weinig aan de hand. Het en vrijdag ook nog. Ja, ja. ook dat. In oostelijke richting heeft het verkeer misschien wat hinder... van die laagstaande zon. Maar toch een normale spits voor de vrijdagochtend. Rond half negen verwachten we dan een, een slordige 60 kilometer aanviel. Maar, hier. We, maar het ja, we houden je eraan. Bij de ANWB, dank je Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het is 13 minuten voor zeven. We gaan weer even naar Joris van der Kerkhof. Die is uh, in Den Haag. Op het centraal station in Den Haag om te horen van de reizigers wat zij vinden van de afschaffing van de strippenkaart. Maar het is nog maar de vraag hè? Of dat gaat gebeuren, Joris. Nou, het idee is dat hij dan in ieder geval nog een maand blijft bestaan hier uh, in Den Haag, in Zuid-Holland. Uh, omdat er zoveel onduidelijkheid is over die chipknipkaart die, uh, die vanaf 3 februari hier in Den Haag ingevoerd zou moeten gaan worden. Vannacht besloten door de, door de Tweede Kamer, een motie uh, aangenomen, dat er nog maar eens wat onderzoek uh, gedaan moet worden. Ja, mensen hier die zo vroeg opstaan hebben natuurlijk die stemming van vannacht uh, niet meegemaakt. Maar kunnen toch, ondanks dat ze misschien wat langer hebben geslapen, toch wel een beetje moe zijn. Deze mevrouw hangt echt tegen de kaart van Den Haag aan wachten op de buslijn 18. Hebt u een strippenkaart bij u? Ja. Maak hem misschien. Ah, je hebt hem al in uw hand. Ja. Hoe lang mag je hem nog gebruiken, denkt u? Nou, officieel tot 1 februari. Maar eh, ja, je hoort er zoveel negatieve dingen over, dus... Eh... Een paar uur geleden heeft de Kamer voor u besloten... dat u hem na die tijd ook zou moeten kunnen blijven gebruiken. Blij mee? Of denkt u van, nou ja... Nee, ik had liever voor die strippenkaart gehouden. Voor mij hoeft het niet. Ja. Maar het kan dus nog een tijdje, die strippenkaart. Oh, tot wanneer dan? Ja, maand. Er moet eerst onderzoek gedaan worden. Oké, okay, oké. Okay. Maar ja... Het is hier altijd die veranderingen. En uh, ja, de ene keer wel voordeel, de andere keer niet. Maar voor mij hoeft het niet. Wat was het voordeel van die strippenkaart? Nou ja, dan weet je... Uh, uh, uh, uh, ja, ik vind het gewoon makkelijker. Je koopt er een, als je het nodig hebt of niet. Nou heb je dan, dan zo'n pasje. Ja, ik, ik, je moet opletten dat je steeds in- en uitcheckt natuurlijk. Ja. Je hebt natuurlijk nog helemaal geen uh, chipkaart gekocht. Ja, ik heb het er alleen. Okay. Jawel, tuurlijk. Maar je gebruikt hem niet? Nog niet. Maar ja, misschien vanaf uh, 1 februari wel. Kijk wel. Het hoeft dus niet, hè, als het aan de Tweede Kamer ligt in ieder geval? Nee, het hoeft niet, maar ja, voor het geval dat heb ik er maar één gekocht. Je kunt ook gratis gaan reizen. Gratis? Met die uh, OV-chipknip, omdat die te hacken is ingewikkeld ja, daar via daar internet. Heb ik niets van. Daar begrijp ik niets van. Maar dat is tegenwoordig met alles, door dat moderne gedoe allemaal... dan is altijd wel weer wat uh, uit te vogelen. Dus, Wordt een mooie dag vandaag voor u? Ik hoop het. U hangt nu zo'n beetje tegen dat bord nog half ja, te slapen. Ja, deze bus komt nooit op tijd, dus dat vind ik ook niet zo prettig. Ook dat. Daar moeten ze ook maar eens voor zorgen. Wat een rotleven. Nee hoor, geen rotleven. rotleven. komt hij daaraan, is die het? Ja. Nou, komt hij daaraan, ja. oké. Okay. Nou ja, omdat jij daar staat zeker. Ja, <lacht> ja waarschijnlijk de NOS helpt overal mee. Oké. Okay. Nou, joh. Fijne dag, hè? Ja, u ook. Nou, maar er wat van maken. Ja, hoeveel strippen moet u? Eh, uh, tweede. Voor mij is het niet zo Maar ah, dat kunt u nog twee keer gebruiken. Want zoveel strippers staan erop. Dag mevrouw. Ja, dan gaat ze in de bus zitten en zwaait nog even vrolijk. Nou, van hoe ze een beetje slaperig uh, tegen de, de kaart van de Den Haag aan hing... <laughs> wordt de dag uiteindelijk toch nog vrolijk. En zo komt... zwaai, zwaai, zwaai maar een beetje mee. Zo komt alles nog goed, daar in Den Haag. Dankzij oh, Joris ja. van der Kerkhof. Joris, tot later. Tot later. Van de Haag naar Rotterdam, boeken lenen 2.0. Vanaf vandaag kunnen de Rotterdammers hun favoriete boek lenen in het ziekenhuis of in de sportschool. De Plug-in Bibliotheek heet het, een nieuwe vinding. En we gaan erover praten met de directeur van de Bibliotheek Rotterdam, Gerard Rusink. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Rusink, wat houdt het in? De Plug-in Bibliotheek. Ja, de Plug-in Bibliotheek, die term is afgeleid van zo'n apparaat wat je in de computer steekt en dan doet het het meteen. Plug and play. Plug and play. En uh, dit bestaat uit uh, een aantal uh, uh, modules, zeggen we dan. Uh, stu uh, stukjes. Uh, uh, nou, gebouw, een, een klein gebouwtje, eigenlijk. Waar uh, uh, boeken in staan, waar uh, allerlei bibliotheekfuncties mee gedaan kunnen worden. Maar is het een. een het is, het is echt een, gebouw, een gebouwtje? In het gebouw. Ja, ja. Dus het is een gebouwtje dat u uh, op kunt klappen, als het ware. Zo zou je het kunnen zeggen. Het staat er wel voor langere dagen. Uh -huh. Dus het kost even wat moeite, maar je zou het zo in elkaar kunnen houden. Ja, en dan kunt u het neerzetten bij de supermarkt bijvoorbeeld? En zou je het in een supermarkt neer kunnen zetten... of in de hal van een ziekenhuis of op dat soort plaatsen. En waarom zou u dat willen? Nou, we zitten nu met onze bibliotheekvestigingen heel veel in kleine gebouwtjes in de wijken... Het kost moeite om die uh, open te hebben en iedereen moet daar naartoe komen. Nou is dat voor een bibliotheek heel erg uh, goed als mensen naar de bibliotheek toe komen. Maar sommige gebouwtjes zijn te klein om het allemaal uh, goed open te houden. En dan moet je naar de mensen toe komen. En dat doet u dan met zo'n Porta-cabin, stellen wij ons daarbij voor, ja, met, ja, ja, met, een, met een beperkte. Een hele open, uh, open structuur is ja. het wel, maar. Lijkt het wat op. Met een kleine selectie, in vergelijking met een grote bibliotheek, kleine selectie boeken. Betekent dat dan die kleine bibliotheekjes in de wijken gaan verdwijnen? In, in een aantal gevallen zullen die verdwijnen. Maar in een aantal gevallen is het ook de bedoeling dat hiermee meer service naar, naar bibliotheekbezoekers gegeven wordt. Want dit kan natuurlijk veel langer open zijn. Mm -hmm. Nou moet u behoorlijk bezuinigen, die bibliotheken. We gaan filialen dicht. Is dit dan ja, een alternatief? Dit, dit hoort in ieder geval bij de uh, oplossingen die je uh, bedenkt... om uh, de service aan de klant niet, uh, niet verder dan noodzakelijk uh, te veranderen. Mm -hmm. En ja, dan vraag ik me af wat dat kost. Is, is het niet duurder juist dan een bestaande bibliotheek of kleinere gebouwtjes? Nee, dus, nee het is zeker niet duurder omdat uh, zeg maar een, een, een gebouwtje... De tijd uh, uh, ja, dan moet je de toch uur en uh, andere lasten voor betalen. En je hebt daar personeel voor nodig, apart personeel. Dit is in principe een onbemenste vestiging. Oh, Oké, okay. dus is, er zit niemand die boeken dus, uitdeelt. Er zit daar niemand die uh, boeken uitdeelt. Dat kunnen we tegenwoordig met, uh, met de uh, geautomatiseerde middelen kunnen we dat ondersteunen. Maar wacht even, is het ook voor mensen die dus niet in het ziekenhuis liggen, die er daar ja. gewoon naartoe kunnen komen voor de boeken? Ja, dat, maar, dat kan. Maar dan zijn de Stick Larsons en de Dan Browns snel uh, op. Ja, dat is dus wat we wel, waar we wel voor zullen moeten zorgen, dat ja. er een uh, voortdurende aanvoer is van, uh, van materialen die ja. uitgeleend kunnen worden. En een beetje bijzonders vind je er dan natuurlijk niet, want u moet een algemene selectie hebben. Nee, dat is zo. Nou, je kunt natuurlijk wel kiezen in wat voor uh, type collectie zou je doen. Je zou kunnen zeggen, er is hier heel vra veel vraag naar, naar uh, ja. uh, uh, uh, thrillers. En uh, dan gaat u het, het aan aanbod erop aanpassen. Ja. ja. Nou, we gaan afwachten hoe dat gaat werken, meneer Reusing. Hartelijk dank ja. voor uw uitleg. Ja, hoor, tot u zien. Directeur Gerard Reusing van de Bibliotheek Rotterdam hoor u. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Uiteraard in alle kranten aandacht uh, voor de Kamermeerderheid... voor de politiemissie in Kunduz. Grote overwinning voor kabinet, kopt uh, de Telegraaf ook groot. Zoals we dat gewend zijn van de krant. Het kabinet Rutte laat nu namelijk zien... dat het ook zonder de PVV een meerderheid kan krijgen, schrijft de Telegraaf. Volkskrant schrijft juist dat het een krappe meerderheid is in de Tweede Kamer. Die heeft ingestemd met de nieuwe missie natuurlijk. Ook zou Jolande na haar instemming nu zwaar onder vuur liggen in haar partij... staat in dezelfde krant. Yeah. Ondernieuws nieuws ook. Bij de aankoop van een nieuw dienstpistool voor de Nederlandse politie... is een wapenleverancier betrokken die van corruptie wordt beschuldigd. Dat meldt de Volkskrant. De wapengroothandel Technisch Bureau Muller uit Arnhem... zou in 2002 een agent hebben omgekocht... bij de aanbesteding van uh, pepperspraybusjes. Dezelfde agent speelt nu ook een rol bij de aankoop van die nieuwe dienstwapens. Gisteren maakte minister Opstelde van Justitie bekend... dat de politie voortaan gebruik zal maken van pistolen van het merk Sig Sauer. Technisch Bureau Muller is de officiële leverancier van Zik dus. De Volkskrant, er zijn wel bezwaren tegen. Er staat daar een foto voor op de Telegraaf van het dienstwapen. De bezwaren hoort u zo dadelijk in het Radio 1 na zeven uur. De NS krijgt de informatievoorziening van het spoor in beheer. Dat schrijft minister Schult van Hagen in een brief aan de Tweede Kamer, al dus spits. Door de informatievoorziening helemaal aan de NS over te dragen... kunnen reizigers sneller worden geïnformeerd bij grote problemen op het spoor. Schultz gaat met NS en spoorbeheerder ProRail harde afspraken maken... om de reiziger weer centraal te stellen. Leveren de bedrijven toch een wanprestatie? Dan wil de minister direct boetes uitdelen. En ook wil de minister harde afspraken maken over de bonussen van de directies. Nog even naar het FD. Bijna de helft van de handel in AIX-aandelen gaat buiten de buurs om. Dat blijkt uit cijfers over 2010 waar het FD over beschikt. Vooral grote zakenbanken mijden de officiële buurskanalen steeds vaker. Veel winkels weigeren afgedankte spaarlampen, terwijl ze daartoe wel verplicht zijn... blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, waar het Algemeen Dagblad over schrijft. In spaarlampen zit namelijk kwik en dat moet gerecycled worden. In de helft van de gevallen kreeg een klant die nieuwe lampen kocht... een oude wilde inleveren, nul op het rekest. Soms is volgens het AD sprake van onwil, maar vaak weet het winkelpersoneel niet eens... dat het oude spaarlampen hoort in te zamelen. Vanwege de onrust in Egypte zien steeds meer Nederlanders af van een vakantie naar dat land, meldt de Telegraaf, hoewel de badplaatsen aan de Rode Zee ver van de hoofdstad Caïro. Liggen, kiezen veel strandgangers eieren voor hun geld. Het aantal boekingen naar de Canarische eilanden en Turkije is de afgelopen dagen juist gestegen. Dat ten koste van Egypte, zegt de reisbureau D-Reizen in de Telegraaf. Nog even naar het AD. Tot slot schrijft over autodealer Evert Westerink al ruim een week poepen. Tienduizenden overnachtende spreeuwen, de tientallen auto's onder. Ach, die bij zo'n bedrijf te koop staan. De garagehouder wordt er helemaal gek van. Elke avond vijf uur is het raak. Het is alsof het regent. Zoveel laten die krengen vallen, zegt <lacht> Vestiging in het AD. In de vogelpoep zit ammoniak, wat de lak van de auto's aantast. En daarom moeten de dealers elke dag als een vijftig auto's poetsen. Het is wat? Een doekspannen. Zoiets. Ja, ja, of ze binnenzetten, hè? Uh, zo dadelijk, na het journaal van 7 uur. Gaan we het hebben over de twee debatten van vannacht. Die over de OV-chipkaart en over kundus wordt vervolgd. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus, vierkant achter uw zaak.